Met het de Amerikaanse autoriteiten hebben nog eens ruim een miljoen documenten ontdekt... die mogelijk te maken hebben met de zedenzaak rond Jeffrey Epstein. Het ministerie van Justitie zegt dat de informatie zo snel mogelijk wordt vrijgegeven... al zullen er wel delen onleesbaar worden gemaakt. De conservatief Nasri Asfura is gekozen tot nieuwe president van Honduras. Volgens de kiesraad kreeg hij ruim 40% van de stemmen... Het tellen duurde weken omdat na technische problemen honderdduizenden stemmen met de hand moesten worden geteld. Volgens de vertrekkende president Castro zijn de verkiezingen gemanipuleerd door inmenging van Trump. De Amerikaanse president sprak kort voor de verkiezingen zijn steun voor Asfura uit... en dreigde met strafmaatregelen als die niet verkozen zou worden. De nieuwe president Asfura was voorheen burgemeester van de hoofdstad Tegucigalpa. De Series Request-actie van NPO 3FM heeft ruim 18,4 miljoen euro opgeleverd. En dat is een recordbedrag. Het ingezamelde geld gaat naar Stichting Spieren voor Spieren... die zich inzet voor kinderen met een spierziekte. Drie 3FM-dj's zaten een bijna een week opgesloten in het glazen huis in Den Bosch... en werden afgelopen avond bevrijd door voetbaltrainer Louis van Gaal. Hij is ereambassadeur voor Spieren van Spieren. Het ingezamelde geld van Series Request wordt onder meer gebruikt om kinderen met een spierziekte te laten sporten. In het zuiden van Kenia hebben parkwachters twee olifanten afgeschoten na een aantal dodelijke incidenten. In een district ten zuiden van de hoofdstad Nairobi zijn binnen een week vier mensen om het leven gekomen. Bewoners zijn ongerust omdat het aantal olifanten dat rondzwerft is toegenomen en ook hun gewassen worden aangevallen.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 uit Zandvoort ZFM Tot Hey I guess I might be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 Thank you, girl. We'll